van kan met het einde Ierland heeft voor het homohuwelijk gestemd. 62% van de kiezers vindt dat mensen van hetzelfde geslacht moeten kunnen trouwen. 38% is tegen. De opkomst bij het referendum is relatief hoog. 60% van de Ieren ging stemmen. Een groot deel van de middag vierde het ja-kamp al feest. De tegenstanders gaven in de loop van de middag hun verlies al toe. De aartsbisschop van Ierland sprak van een wake-up call voor de Rooms-Katholieke Kerk. De kerk adviseerde tegen het homohuwelijk te stemmen. In El Salvador is de in 1980 vermoorde aartsbisschop Oscar Romero zalig verklaard. Honderdduizenden gelovigen en meerdere staatshoofden en geestelijke leiders... waren aanwezig bij de plechtigheid in de hoofdstad San Salvador. Het was de groot, het grootste evenement uit de geschiedenis van het land. Na de zaligverklaring werd een portret van de aartsbisschop onthuld... werden de religieuze liederen gezongen en skanteerde de menigte Romero's naam. De aartsbisschop werd in 1980 doodgeschoten door een extreem doodseskader en was een uitgesproken tegenstander van de militaire dictatuur... In El Salvador. In Cleveland, Ohio gaat een politieman vrij uit... na het doodschieten van twee ongewapende verdachten. Een rechtbankjury oordeelde dat de politieman niet verkeerd heeft gehandeld. In november 2012 sprong hij op de motorkap van een auto... waarin een zwarte man en vrouw zaten. De agent schoot 15 keer door de voorruit. Er werd met spanning naar het oordeel van de jury uitgekeken. Daarnaast de tijd zijn in de VS meer geruchtmakende zaken... waarin blanke agenten worden beschuldigd van racisme... of het ten onrechte schieten op ongewapende zwarte. In de overstad Wenen begint rond deze tijd de finale van het 60ste Eurovisie Songfestival. Welk liedje gaat winnen wordt pas rond middernacht duidelijk. Onder de favorieten bevinden zich in ieder geval Zweden, Rusland en België. Als Australië wint dan wordt het festival niet aan de andere kant van de wereld gehouden, maar gewoon in een Europese stad. Australië mag eenmalig meedoen vanwege de 60ste editie van het festival. De liedjescompetitie is heel populair in het land. Het weer, het wordt vooral in het noorden en midden van het land koud... met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen is het zonnig en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. ZFM. Met, met nu de Nightwalk. and gentlemen.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 Baby, no, no, no. You should have a world, baby. Right in the palms of your hands, oh. I feel free Dat was Jennifer Hudson samen met R. R. Kelly met It's Your World. Ik zeg: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Van 9 tot middernacht, de eerste uurtje: het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk, het laatste show, nieuws, de partyagenda en de 10 boven beste plaat voor de dansgoed. En straks in het tweede uurtje: DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks het derde uurtje: gaan we naar Italië met DJ Cavascali. Het beste van de clubs in Italië, dus het wordt weer een hele gezellige avond. Onderweg zometeen Snoop Dogg, die hebben een nieuwe plaats gemaakt samen met Stevie Wonder en Pharrell Williams. Maar eerst doen we hier Like Morgan met Sweet Dreams. Sweet dreams. Talking about them foes Jared James met Do You Remember? Tafelmuziek van Snoop Dogg, Stevie Wonder en Pharrell Williams. En de nieuwe hit California. Steve Manson voor de Nightwalk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Daatsgrimas en Tekla Rutte kunnen niet wachten op de komst van hun kindjes. Vrouw Braga is zwanger van een tweeling, misschien heb je dat al gehoord. En uh, Tekla die is uh, in blijde verwachting van haar eerste. En op 10 juni is er op de NPO1, oftewel de Nederlandse publieke omroep... een speciale tv-avond te zien waarin wordt getoond hoe het voor kinderen is... om op te groeien in een oorlogsgebied, op te groeien moet ik zeggen. En speciaal daarvoor is Marco Bosato op reis gegaan. En een bezoek gebracht aan uh, Libanon, daar heeft hij zijn dochter meegenomen. Dus dat is wel heel bijzonder. En ook best wel een beetje risicovol lijkt mij een beetje. En uh, Shirley Bassey die noemt BLC en uh, Rihanna een slecht voorbeeld voor hun jonge vets. Omdat ze zich een beetje, ja ze mogen zich wel wat tegen te kleden zegt uh, Shirley Bassey. Want uh, ook kids nemen het over natuurlijk. En het gaat niet goed met Ashley Olsen. Van de tweelingen, de Olsen Twitch. Ashley leidt namelijk aan de ziekte van lijn. De klachten worden steeds heviger. Ashley, inmiddels 28 jaar oud, euh, gaat regelmatig van de pijn... en volgens een goede bekende van de full actrice. En molenontwerp zorgt dat voor een ernstige stemmingswisseling. Het er zou zelfs zo slecht met haar gaan dat werken op het moment echt onmogelijk is. Dan voordat ze ziek werd, was ze altijd aan het werk. Maar tegenwoordig is ze nooit meer op kantoor. Ze is bijna altijd thuis, zegt een bron. Ashley had haar... Euh, kan maar moeilijk accepteren dat ze ziek is. Het is ontzettend boos. Haar emoties gaan alle kanten op. Hij werd bij Eslie in een laatste stadium gesteld. Waardoor als je weinig voor haar konden doen, de ziekte die wordt overgedragen door een tekenen. Roorzaakt pijn aan de huid en gewricht en kan zelfs een hart en zenuwstelsel aantasten. Nou, er zijn mensen bekend die schoning bijvoorbeeld. die hebt er ook, een, ook een drie jaar lang last van gehad en hek, uiteindelijk ging het weer goed met de dus team toch beter, beter gaat, want ja, het is in de laatste stadium ontdekt, dus we gaan het meemaken of het toch allemaal goed gaat komen. Zie CFM Zandvoort, terug naar de muziek en onderweg zometeen de partyagenda, wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande. Maar er is nog even muziek hier, Swanky Tunes met Love 3. de Swanky Tunes met Love 3. CFM Zandvoort en Nightwalk. het is vandaag zaterdag 23 maart... wist je waarschijnlijk al. Het is even tijd voor de partyagenda, wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaande. Vanavond de her en der in de clubs in Amsterdam en Haarlem. En als eerste natuurlijk de escape in Amsterdam. Vanavond het wekelijkse feest Brainwash. Begin pakken een beetje om 11 uur vanavond, u tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro... En voor meer informatie, check de website escape.nl. Maar doet natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond doet hij het solo 6-uur-zetje. En dan krijgt assistentie van MC Marbo, die dan tussen de plaatjes doorlult. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in air het Pacha Festival Official After Party Feest. Begint vanavond om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De is 15 euro. En voor meer informatie, check even pachafestival.com. Met onder andere. De shapeshifters uit de UK, Jasper Klaas, Warren Fellow, Salai Diek, Ronin en Eric B. Young. Dat is allemaal vanavond in Club Air in Amsterdam, de afterparty van het Pacha Festival. En dan zou je denken, Pacha Festival, afterparty, hoe zit dat met het feest zelf? Nou, dat was uh, dat is nog gaand, het is vanmiddag om 1 uur begonnen, tot de... Uh, 11 uur vanavond op het Java-eiland natuurlijk in Amsterdam. Met onder andere de bingo-players... Frankie Rizzardo, Housequake... John Jacobsen, Zander Kleinenberg, Arrio Bullies en de Shapeshifters. En nog veel meer. Ik geloof ook Mitch Crown uh, is voorbij geweest. Benny Rodriguez, Dennis Ferreira... Monica Cruz, nou te veel om op te noemen, En vanavond dus in Air the After Party. voor het Pacha Festival 2015. En vanavond in de Heineken Musical. Transnation Presents Global Family. Is inmiddels al begonnen. Begonnen gelijk dat wij gingen beginnen. Om 9 uur. Duurt tot 7 in de ochtend. Interede is 45 euro. En voor meer informatie check de website. Transnation.nl Met onder andere Chris Cortez. Heatbeat. Giuseppe Ottaviani. Eddie Holloway. New World Funk, Spider William, Ben Gold, Menno De Jong en nog veel meer. Dat allemaal dus. Uh, vanavond in de Heineken Musical Transnation present Global Family. En vanavond in de Melkweg het werkjesfeestje Encore, Clicks, Love Kicks. Begint rond middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. Intrage 10 euro. En behalve jou. Wie kan je allemaal verwachten? DJ Slick, DJ Bickle, Seek en Prime natuurlijk. Dat is allemaal vanavond in de Melkweg, het weeklijksfeestje encore... met vanavond het thema Chicks Love Kicks. En vanavond in de Stalker, ik heb er weer twee flyers gehad. Ik zoek de leukste uit. Kledernacht. begint om uur tot 5.00 in de ochtend in de Stalker... in de Haarlem natuurlijk voor meer informatie Check voor de zekerheid eventjes clubstalker.nl. Want misschien wordt wel die andere flyer gebruikt. Maar in ieder geval, de Kledernacht, als die vanavond is... dan kan je onder andere Ovis, Brown B2B Tone... en H. Fitman kom je dan uh, tegen. Dus uh, we zijn benieuwd... Vanaf dus in de stalke kledernacht, waarschijnlijk. Maar check voor de zekerheid clubstalke.nl. Tot zover ook de partyagenda. Snel terug aan de muziek. Oliver Helden, Ze heeft weer een nieuwe plaats gemaakt. Deze heet Booty Dance.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 Keep it in check when you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 She ain't with it though All because she got her own though Boss, boss, if you don't know She could never ever be a broke You don't own me I'm not just one of your many toys You yeah. don't own Really though, though, honestly, I get bored of basic no. She's the baddest straight of vicious Texting her and asking her if she's alone And send some, some pictures, she said no What? Well goddamn, yeah. she said come over and see it for yourself Never asking for your help Independent woman, she ain't for the show No, no. she's the one Smoke with her until the ah. Stand up until we see the sun The baddest ever, swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. yeah. yeah. She ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on. Grace, volgens mij Grace Jonesje. Inmiddels 70 geworden van de week. Volgens mij uh, afgelopen donderdag is ze 70 geworden. Het was Grace met You Don't Own Me. En dan uh, deze samen met uh, G-Easy. Die heeft daar een remix van gemaakt. En daarvoor horen we David Guetta. Samen met Nicki Minaj en Bebe Rexhaw. En Afro Jack met Hey Mama. En het is even tijd voor de 10. beste plaat voor de dansen. Deze week op 10. Sony Vodera en Lauren Fape met High. En op 9. Dubs met White Clouds. Op acht. Gregory Porter in de Claptown-remix van Liquid Spirit. En op zeven, Magnificent en Brooke met Heartbeats in de remix van Nicky Romero. En op zes, SNBRN Fusing Kalina met California. Op vijf, Ten Walls met Sparta. En op vier, Oliver Helders met de Bunny Dance, heb je zojuist gehoord. Hè? En op drie, Enzo C. met Sometimes. Op twee, Chesto en Martin Garrix met The Only Way Is Up... Deze week op 1 in de 10 boven beste plaat van de dansroep. Joe Stall met de party, this is how we do it. En die plaat, één van die plaat in ieder geval. Ik denk meer dan de helft kom je zeker te horen als je ergens gaat stappen in de clubs in Amsterdam, Haarlem... of als je in Zandvoort in de kroeg gaat zitten... dan moet uh, je deze plaat zo goed voorbij komen. CFM Zandvoort, de Nightwark, terug naar de muziek, Lucas Steve. En toen laatst verschijnt dit Fearless... In het team boven de Team Bovenbest plaats voor het dansvoeren. daarvoor proberen Jochem Miller en Chris Hoordijk met Fearless. Zie je Zand voor het eerste uurtje van de Nightwalk. Zit er alweer op. Dit getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen vanaf tien uur DJ Mauzo met zijn global house vibes. En straks voor de uur gaan we naar Italië. Met DJ Cavers met het beste van de clubs uit Italië. Dus ik zou zeggen: blijf gewoon lekker luisteren. Onderweg nog een paar stukjes muziek. Als ik het recht voor de break met de, de nieuwste van years en years met shine. Maar nu is mijn digital enemy met honor reggae tip. <middels>